En dan, jongen, het was wel even spannend vandaag. Gaat de grote prijs nu wel of niet door? Eefje de Visser won hem ooit, Typhoon heeft ooit gewonnen. En ja, ook Lucky Fonds de derde en Roosbeef zijn winnaars van de grote prijs. Een bandjeswedstrijd, hiphopwedstrijd en danswedstrijd voor artiesten die nog moeten beginnen. Maar ja, vorig jaar stapte de sponsor eruit... en toen was het behoorlijk onduidelijk wegens bezuinigingen... of dan de grootste muziekcompetitie van Nederland wel doorgaan kon vinden. Tot nu! Aan de telefoon Susanne van Lieshout van de Grote Prijs. Goedenavond. Hallo. Nou, jij mag het zeggen. Gaat die door, de Grote Prijs, of niet? Nou, ik ben heel blij dat ik mijn woordje mag doen. Want jullie krijgen de primeur. De Grote Prijs, editie 2013, opent vanavond haar deuren... voor alle Nederlandse singer-songwriters en hip-hop-acts. Hé! Hey. Ja, Hij bestaat nog. Hij bestaat ja. nog en je kan gaan knallen. Maar, maar wat hoor ik je nou zeggen? Singer-songwriters en hip-hop... Ja, singer-songwriter en, uh, en hip-hop. Um, wij uh, doen de deuren voor de categorie bands. wel open, maar nog niet dit jaar. Dat gaan wij in 2014 doen. En gelukkig is dat uh, sneller dan we denken, aangezien we nu al richting uh, juli gaan. Uh, dus we behouden gewoon uh, uh, alle drie de categorieën: band, singer-songwriter en hip-hop. Uh, alleen hebben wij uh, ook door de financiële omstandigheden hebben wij ervoor gekozen om ...jaar twee categorieën te doen, die we elk jaar afwisselen. Oké, okay, ja, dat was inderdaad een boel financiële onzekerheid... ...maar ik meen de twee weken geleden of drie weken geleden al gehoord te hebben... ...via de Tweede Kamer dat de grote prijs en de popronde sowieso door konden. Ja, nou ja, het, het, waren, het waren wat roerige en rare weken de afgelopen weken, En daar waren wij natuurlijk ook heel blij mee met dat bericht... Um, uh, onze hostels zijn weggevallen, ligt oh, wel lang van tevoren, uh, waardoor we wel heel lang met onzekerheid zaten. En uh, gaat de Grote Prijs wel of niet door? En we waren al blij met de bijdrage van uh, het Fonds voor de Cultuurparticipatie, Aha. maar dat was niet voldoende om de Grote Prijs goed te organiseren. En uh, toen raakten we gelukkig ook in gesprek met het Fonds voor de Podiumkunsten. En, en eigenlijk gezamenlijk, deze fondsen, eh, delen we eh, ons ambitieus en het vertrouwen van de Grote Pijnen. Dus we hebben ons vandaag groen licht gegeven om gewoon te gaan knallen met eh, de nieuwe editie. Nou, oké, okay. nou, normaal openen de inschrijvingen natuurlijk al in februari. Nu mag je sowieso blij zijn dat je open kunt gaan. Maar het is wel laat, natuurlijk, hè? Ja, het is wel laat, maar wij uh, zouden uh, er niet mee starten als wij er niet vertrouwen in hebben... dat wij precies hetzelfde kunnen neerzetten, ook al is het in een uh, kortere periode, dan anders. Het is uh, wat compacter, maar dat kan ook heel veel voordelen hebben uh, uh, qua media-aandacht. Het zit allemaal dichter op elkaar. Uh, de aandacht uh, is er. En, uh, en zal de finale op 7 december in Paradiso en de Melkweg naar mijn idee ook gewoon blijven. Oké, okay, en even samengevat, uh, het gaat dus roleren. Dat is natuurlijk gevolg van bezuinigingen, maar ja, hey, het bestaat alsnog. Dus ja. Ben ja. jij of ken jij een singer-songwriter of ben jij of ken jij een hip-hop act? Dit jaar moet je erbij zijn, volgend jaar dan zijn de bandjes er weer, maar dan is de hip-hop er even niet. Ja, dat klopt. Dat klopt. Singer, songwriter en band volgend jaar. Ik hoop natuurlijk dat wij vanaf januari kunnen zeggen... hé, hey, we zijn er gewoon voor alle drie de categorieën. Dat is ons streven en dat uh, hoop ik ook echt te kunnen zeggen. Maar vooralsnog houden we het op deze manier. Okay, dan. En, en als mensen kunnen inschrijven... kunnen ze naar www.groteprijsspan.nl. Daar staat zo dadelijk alles uh, paraat uh, voor alle aanmelders. Oké. Okay. Ben nou Suzanne, tijd om een biertje open te trekken. Want uh, de fondsen zijn doorgekomen met het geld en je kan verder. Ja, zeker, zeker. weertje gaat open hoor, echt. Ik ben heel blij. <tie> 3FM. 3 voor 12 Radio.